Heb jij nog een uh, paar van die blauwe? Ja. Thanks. <coughs> Gaat het? Ja hoor, ja. Wil je verkouden? Ik heb hooi koorts. Het is september. Nou Maar hooikoorts is toch meer iets voor het voorjaar? Klopt. Is dit dan wel een goed idee? Ik ga me toch niet ziet melden, gewoon omdat ik een beetje last heb van hooikoorts. Toch lijkt het me niet handig. Ja, straks moet je niezen, kunnen we weer opnieuw beginnen. Dat is alles voor niets geweest. Is toch zonde? Drie weken werk naar de kloten. Kunnen we je je helemaal opnieuw Hou even je bek, man! Heb je een zakdoek? Wat zit je nou, man? Ik probeer me te concentreren, ja? Oh. Nou, je gaat nu je neus snijden, of ik ga er iets van zeggen, hoor. Ja, hoe gaat het hier? Uh... Hey. Gustave en uh, Bennet zijn al klaar met de Mona Lisa. En jullie zouden nog dus de familia afmaken. Gaat dit een beetje lukken? Ja, uh, zeker meneer, zeker, zeker. We moeten nog één torentje en uh, die is dit echt ook nog niet af, dus... Uh... Ik denk dat we er wel zijn aan. Oké, okay, dus uh, goed tutorial. Ik kom in een kwartiertje terug. En dan verwacht ik dat jullie klaar zijn. Ja, yo. yo. Ja, <tie> <tie> zeg, heb je het gehoord van Trump? Die schijnt dus gewoon een vrouwelijke medewerker kijken. <tie> ja! Nou, nah, hij, hij leek toch niet...